12 uur. Het nos journaal Jan van der Putten. Goedemiddag. Musea trekken meer bezoekers. Kerstdrukte bij de supermarkten. En dopingautoriteit verwacht meer rennersbekentenissen. In het zuiden is het droog. In het noorden regent het. Er staat vrij veel wind. Het wordt 10 graden in het noorden tot 14 in Limburg. Morgen, eerste kerstdag, regenachtig en vrij onstuimig. Blijft een graad of 10. En tweede kerstdag is het droger, dan wordt het een graad of acht. Het afgelopen jaar hebben meer mensen een museum bezocht. De musea waar de museumkaart geldig is, die trokken 19,5 miljoen bezoekers. Dat zijn er 1,5 miljoen meer dan vorig jaar. Carla Keizer is van de Nederlandse Museumvereniging. Goedemiddag, hoe verklaart u die stijging? Er zijn verschillende verklaringen voor. Er zijn een paar grote musea weer opengegaan nadat ze een tijd dicht zijn geweest... Het Stedelijk Museum in Amsterdam, het ai Museum heropend aan het AI. Wat ook nog meetelt zijn de, uh, het Scheepvaartmuseum, in, ook in Amsterdam. Het Nederlands Openluchtmuseum had haar 100 jaar bestaan. Dus er is veel gebeurd dit jaar. Ja, is het ook een teken misschien van de crisis... dat mensen graag naar het museum gaan omdat het niet zo duur is? Dat is wel een verklaring die wij uh, denken dat die waar is. De museumkaart uh, blijft maar stijgen, de dus verkoop daarvan... En wij denken dat dat ook komt, omdat mensen inderdaad meer vakantie in Nederland vieren. En dan is die museumkaart ideaal, en dan kun je nou ja, zo vaak mogelijk naar musea als je wilt. En dat heeft er wel mee te maken, denken wij. Maar goed, veel musea doen het ook goed, uh, gewoon. Uh, ja. Mooie tentoonstellingen waren er te zien. Heeft u nog opvallende uitschieters? Ja, wat mij uh, opviel was uh, de Pont in Tilburg. Een prachtig museum in een oude textielfabriek. Die had twee bijzondere exposities dit jaar van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei. Weet je wel? Van dat ja. prachtige stadion in Peking bij de Olympische Spelen. Die hadden een, uh, een hele mooie tentoonstelling van hem wat veel bezoekers trok. En ze hebben nu nog uh, de Indiase kunstenaar Kapoor, uh, die wereldwijd ook heel bekend is. Dus dat heeft hen bijna een verdubbeling opgeleverd. Dat is wel bijzonder voor een uh, een museum wat niet in de randstad ligt. Als je winnaars hebt, dan heb je natuurlijk ook verliezers. Welke musea doen het nou niet zo goed? Daar zijn niet hele opvallende cijfers van. Sommige musea hebben net zoveel als vorig jaar of iets minder. Maar er zijn niet hele scherpe dalingen te zien. Gek genoeg. Wat we zien dus, eh, 19,5 miljoen bezoekers. Een stijging dus eh, dit jaar. Wat verwacht u nou voor komend jaar? Want er gaat een nieuw subsidiebeleid in bijvoorbeeld. En musea moeten ja, echt aan de bak om eh, geld binnen te halen. Ja, dat klopt. Ja, Dat is lastig te voorspellen musea blijven natuurlijk wel tentoonstellingen maken, maar in sommige gevallen wat minder. Dat moet ik te voorspellen of dat ook minder bezoekers zal opleveren. Ik hoop het niet nee, voor ze. Nee. Dank u, Carla Keizer van de Nederlandse Museumvereniging. Het loopt storm op de website www.ontdopen.nl. Een site die is opgericht om makkelijker de katholieke kerk te kunnen verlaten. Paus Benedictus die hield een kersttoespraak onlangs voor zijn personeel. Toen noemde hij het wegvallen van traditionele rolpatronen tussen man en vrouw... een bedreiging voor de essentie van het menselijk wezen. En toen steeg het aantal bezoekers van die website ondopen.nl. Tom Roes is aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Bedenker van de website. U zat op heel weinig bezoekers per dag. Hoeveel ja. waren het er? Nou, dat ging niet om meer dan tien per dag ongeveer. En nu? Tienduizend. Plus. Goeiedag. Dat ja. is nogal wat. Ja. En, en dat, dat... dat komt uit, uh, uit ergernis uh, over de uitspraken van de paus. Uh, ik merkte wel dat, uh, dat na de, de, de toespraak van de paus, waarvan ik de inhoud uh, niet uh, tot in detail weet trouwens, dat het aantal bezoekers toen opeens uh, explodeerde naar, uh, naar 11.000 gisteren. Ja. ja, en dat verklaart u doordat uh, hij tegen homoseksuelen uh, uitspraken deed? Uh, het schijnt zo, ja. Hij heeft iets gezegd over, uh, over, de, over de familie en de man en de vrouw. En dat heeft uh, heel veel Nederlanders toch tegen, uh, tegen, de, tegen het uh, zere been gestoten, denk ik. Maar ja, echt over homo's heeft hij het niet gehad. Nee, dat, dat, uh, ik heb me er dus nog niet echt goed in verdiept. Maar volgens mij heeft hij het niet echt over homo's gehad. Maar hij doet natuurlijk wel vaker uh, wat rare uitspraken. Dus ik denk dat, mensen gewoon telkens weer, dat het telkens weer de druppel is die er eenmaal doet, uh, doet overlopen. Waarom heeft u die site gemaakt, ondopen.nl? Nou, ik wilde mijzelf ooit uitschrijven uit de katholieke kerk. Want ik ben katholiek opgevoed, maar ik voelde me geen katholiek. Toen kwam ik erachter dat je daar dan toch wel je een beetje van moest verdiepen en adressen moest weten en wat de inhoud van die brief was. En dat dat voor veel mensen een drempel was om, uh, om zich uit te schrijven terwijl ze zich eigenlijk geen katholiek voelden. Toen dacht ik dat uh, dat moet makkelijker kunnen. En het is ook een makkelijke site geworden, het is maar één pagina eigenlijk. Ja, je, je vult je gegevens in, uh, uh, je drukt op een genereerbrief... En er komen drie brieven uitgerold. En die stuur je naar het BISDOM, de parochie en naar uh, de SILA... de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. En dan, dan sta je hier niet meer officieel als katholiek geregistreerd. Nou heeft u uh, nou 10.000 hits uh, al gehad, heel veel belangstelling en zo... maar u weet natuurlijk niet of die mensen zich ook echt gaan uitschrijven. Nee, ik, ik heb geen tellertje op mijn site waar ik kan zien hoeveel mensen de brieven daadwerkelijk uitprinten en op de post doen. Maar ik denk dat het wel om, om uh, honderden gaat. Nou is dat op, op de, de, de totaal 4 miljoen... Als katholiek geregistreerde Nederlanders natuurlijk niet zoveel. Maar uh, hoe meer mensen zich uitschrijven die zich niet katholiek voelen, hoe beter in mijn uh, opinie. Heeft de kerk al gereageerd? Nee. Ja. Die, zijn, die zijn kerstmis aan het vieren, denk ik. Je hebben druk met kerstmis. Nou, we wachten het af. Tom Roes, bedenker van de website ontdopen.nl. Dank u wel. Oké. Okay.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 Het Haagse vervoerbedrijf HTM begint een proef met steekwerende vesten voor controleurs in trams. Die proef duurt tot februari. Er wordt onder meer gekeken of dat vest goed werkt en of het een beetje lekker zit. Want volgens HTM mag het vest het werk niet belemmeren. Aanleiding voor die proef is het geweld tegen controleurs van afgelopen tijd. Het aantal incidenten dat is gedaald, zegt HTM, maar die incidenten zijn wel heftiger geworden. Zes controleurs lopen de komende tijd met zo'n steekwerend vest. En als die proef succesvol is, dan zullen 280 HTM'ers dat vest vanaf maart gaan dragen. Dan is het natuurlijk weer druk bij de supermarkt. Hè? Net zo druk als zaterdag. We gingen eens even kijken, zo links en rechts bij de Jumbo in Rosmalen zijn toch de karren niet zo vol. De meeste spullen voor het kerstdiner zijn al in huis. En de bedrijfsleider daar is Robert Liebrecht. Die houdt alles goed in de gaten in zijn supermarkt. Ja, wat je moet doen, dan, uh, dan moet je de schalen van maken. Ja, dat kan wel. Ja. Met wel een probleempje aan het oplossen. Ja, even een, een, een hoeveelheid die we toch nog even moeten gaan verwerken op het laatste moment omdat we in één schattingsfout hadden dat het goemetschoto's waren. Maar het lijken gewoon onderdelen van de goemetschoto te zijn. Dus die moeten we nu nog, nu nog even om of in gaan pakken, zodat we in ieder geval daarna vanaf komen vandaag. Ja, want de gourmet loopt fantastisch, hè? Dat klopt. Het is gourmet en De rollades die, die doen het dit jaar weer heel erg goed. Dus het is wel een beetje terug naar, naar basis. Het is niet echt het hele luxe segment van klanten meenemen. Maar ze doen het, ja, klanten kopen gewoon hartstikke goed. We hebben echt een top, top kerst. Gewoon lekker frietjes, maar dan wel vers. Wel vers, ja, klopt. <laughs> Een paar frietjes erbij en dan komt het goed. Ja, iets makkelijk. Dank u. En dan heeft u het vooral over vlees, wat de trends zijn. Ik zag hier ook euh, balkenbrei en bloedvorst euh, liggen. Ja, dit is, dit is Brabant, hè? dus dit, uh, dit blijft met de feestdagen gewoon doorlopen. En dat uh, dat absoluut. wordt gewoon heel veel verkocht en mensen ja. eten dat ook echt met kerst op. Ja, het wordt ook echt met kerst inderdaad gebruikt. Het is toch een klein beetje traditie, hm, hè? Dat ziet er lekker uit. Ja. bessen. Ja. Wat gaat u daarmee doen? Ik ga een pavlova maken. En wat? Pavlova. Dat is zo'n eiwitbom, uh, zal ik maar zeggen. Hard geklopte eiwit en dan uh, slagroom en fruit erop. Hm. Ja, Dat klinkt goed en dat ziet er volgens mij heel mooi ja. uit. Dat ziet er heel mooi uit, ja, ja. Ik heb het al meerdere keren geprobeerd, dus geen uitprobeersel. En uh, het moet goed komen, dus. Want u krijgt de eten? Ja. Wie komen er? Mijn schoonouders. En ik weet ook zeker dat dit lukt, dus uh, dat is wel een hele geruststelling. <laughs> dus nou de laatste dingen en dan kan ik naar huis toe. Dus ja. kan ik het allemaal gaan voorbereiden. En wat is de trend uh, wat betreft groenten? Heel veel pan klaar. En uh, wat, we, wat we de laatste dagen wel zien is dat... De, de, de luxere dingetjes van een cranberry en dat soort zaken, dat die toch ook wel in vers meegenomen worden. Terwijl dat die normaal gesproken vaak in, in potjes of in blikjes meegenomen worden. Dus een klant die, ja, je merkt dat de klant de gezelligheid thuis aan het opzoeken is door zelf te koken. In de winkel in Rosmalen, bij de van Colette van Nuenen. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In Purmerend is vannacht een autodief opgepakt... die zwemmend probeerde te ontkomen aan de politie. De man had ingebroken in een huis in Zuidoost-Beemster... en ging er met de auto van de bewoners vandoor. En Tijdens een politieachtervolging verloor hij de macht over het stuur. Toen rende hij hard weg en uiteindelijk werd hij door de politie... in een kanaal gevonden. In de eerste instantie dachten dat hij zich probeerde te verstoppen in het water... maar het bleek dat hij uh, het kanaal probeerde over te zwemmen naar de andere kant. Maar ja, die kanten die zijn daar zo hoog en geluidig dat hij niet meer uit het kanaal kon komen. En uh, ja, Hij had het uh, voornamelijk koud en hij was heel erg geschrokken en bang. En Hij was blij dat hij uit het water werd gehaald uh, door de politie. En de autodief is dus aangehouden.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 In een weiland in Dongen is vanochtend een dode man gevonden. De politie bevestigt dat het een man is van 23 die sinds zaterdag werd vermist. Hij werd gevonden in de buurt van de plaatselijke voetbalvereniging. De politie van Dongen weet niet of hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Op dit moment houden we alle scenario's uh, nog open. De technische recherche gaat uh, ter plaatse een uitgebreid uh, sporenonderzoek instellen... om, uh, om ja, vast te stellen wat er precies gebeurd is.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 Steeds meer wielrenners willen praten over het dopingverleden tegenover de NOS, maar ook tegenover de Nederlandse dopingautoriteit, liet directeur Herman Ram vanochtend weten. We zijn op dit moment inderdaad met een aantal renners aan het praten um, en dat gaat merk ik langzaam in de zin dat het is de een na de ander, ze komen niet massaal, maar um, wij hebben tijd en we zijn een geduldige organisatie. En renners die meewerken, kunnen op coulance rekenen zegt ram. Nou ja, wij kunnen een paar dingen bieden. Sowieso strafvermindering is een optie als men echt meewerkt, volledig de waarheid vertelt um, en echt niets achterhoudt. Uh, daarbij komt we kunnen een stukje veiligheid bieden doordat er met ons uh, anoniem gesproken kan worden. En we kunnen ook een stukje begeleiden als het uiteindelijk toch naar buiten komt. Want als er een straf komt, dan wordt dat wel bekend. Um, maar dat kan op een hele hoop manieren worden neergezet. Feitelijk komt het erop terecht dat renners die niet meewerken, het risico lopen om, um, net als Lance Armstrong zeer te worden aangepakt. Uh, terwijl mensen die meewerken, dat gold ook in Amerika... juist een, uh, een coulante benadering uh, tegemoet kunnen zien. Michael Bogert reageerde afgelopen weekend tegenover de, de, de NOS al... op de vraag of hij doping heeft gebruikt. Ga eerst maar eens bij mijn ploeggenoten langs, zei Bogert. Want als ik hier als enige ga zeggen wat ik allemaal weet... dan ben ik straks de kop van Jut. Of we dat nou al bijna als een bekentenis moeten zien, dat weet Herman Ram niet. Ik weet niet of je dat zo moet interpreteren, er is wel wat aan het schuiven. Maar het gaat ook niet om Michael Bogen, Het meer in het algemeen. Je ziet dat renners nu toch niet meer zonder meer nee zeggen... maar gaandeweg toch aan het schuiven zijn naar misschien. En dat is een goede richting. De Nederlandse wielenploeg van Kansolijn, DCM... heeft de Sloveen Grega Bolen definitief toegevoegd aan de selectie voor komend seizoen. Na extra onderzoek is de ploeg ervan overtuigd... dat Bolen zich niet met doping heeft ingelaten. En die naam van de Sloveense wielrenner was uh, zijdelings opgedoken in het USADA-rapport over Lance Armstrong. Het is 13 over 12. Er is verkeersinformatie bij de ANWB Jolanda van der Velde. De A28, Amersfoort richting Zwolle, is even helemaal dicht tussen wezen en knopend Hattermarbroek. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. Inmiddels staat er vanaf het Harde tot aan knopend Hattermarbroek 2 kilometer. Verkeer op weg naar Zwolle kan eventueel omrijden vanaf knopend Hoevenlaken via Apeldoorn, via de A1 en de A50. Dankjewel. Dit zijn nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Musea trekken anderhalf miljoen meer bezoekers dan vorig jaar. De dag voor kerst is het weer druk bij de supermarkten. En het Haagse vervoerbedrijf HTM begint de proef met steekwerende vesten voor controleurs in de tram. En dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCUV met lunch. Heer, heren, er is voor beide opties iets te zeggen, maar laten we stemmen. Wie is er voor?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 Bekijk onze rendementen op alex.nl. Alex. Resultaat geldt. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Ferry de Groot is hier. Hij maakte voor RTV Rijnmond een serie... Uh, nee, dat is, van, is het plan, een serie... maar hij heeft in ieder geval één film klaar over een grote Rotterdammer. Het is presentator Koops Postema. Tweede kerstdag wordt hij uitgezonden, die film. In het mediaforum, programmamaker Aad van de Heuvel... en Frans Lomans, hoofdredacteur van Panorama... Het gaat onder meer over de vele terugblikinterviews deze dagen in de kranten en ook op radio en tv. CDA-voorman Maxime Verhagen bijvoorbeeld, die ging te biecht bij de Volkskrant. Oud-premier Lubbers, informateur van het kabinet Rutte 1, was te gast in Buitenhof... en had duidelijk geen zin om veel tijd aan dat interview te besteden, zei hij tegen presentator Marcia Luiten. Ik respecteer uw baan, maar laten we toch niet onze tijd voldoen aan het verleden. Laten we naar de toekomst kijken. En die praten over, we gaan de kranten lezen en wie heeft dit en dat, mevrouw, doe het niet. Verspeel de tijd, niet doen. We gaan deze week op zoek naar de nieuwskenner van 2012. De topscorers in de nationale nieuwsgriefs van het afgelopen jaar komen tegen elkaar in het strijdperk. Straks de eerste halve finale met Jolien Kok uit Amersfoort en Rob Weijers uit Leusden. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Steeds meer ziekenomroepen moeten door bezuinigingen stoppen met uitzenden, meldt het AD. Volgens een bestuurslid van de Vereniging Huizenomroepen Nederland... zijn in een paar jaar tijd al 30 ziekenomroepen opgehouden. De vereniging legt de oorzaak van de opzeggingen bij de crisis. De ziekenhuizen moeten op alles bezuinigen en dus ook op de radio- en tv-uitzendingen. De website van Poont was gisteravond lange tijd uit de lucht. De omroep, die zegt het geluid van de netwerkgeneratie te laten horen, was vergeten om de inschrijving voor die site op tijd te verlengen. Rond 12 uur vannacht was het probleem weer opgelost. Ook in Kenia staat een glazen huis waar drie dj's zich opgesloten hebben. Voor het vijfde jaar op rij is dat. Het thema is Vote for Peace, Vote for Kenia. DJ's Esther, Solo en Mabuzi loepen op tot vreedzame verkiezingen op 4 maart volgend jaar. De laatste verkiezingen, eind 2007, liepen uit op een golf van geweld waarbij zo'n duizend doden vielen en 300.000 mensen in vluchtelingenkampen terechtkwamen. 3FM zendt dagelijks videoreportages uit van reporter Rudy Makai... en eh, ze werken ook samen met Ghetto Radio Kenia. Der Rudy is nu aan de telefoon. Rudy, goedemiddag. Hey. Goedemiddag, Jurgen. Hallo. Hoe lang moeten die dj's nog daar in Nairobi? Ze hebben nog uh, een kleine drie kwartier te gaan... en uh, daar kijken ze ook echt naar uit dat ze er weer uit mogen... want uh, ze gaan echt stuk. Ze hebben honger... en ze hebben vooral zin om weer hun uh, vrouw, kinderen, vriendjes... en dat soort uh, dingen te zien. Dus de, de laatste loodjes zijn zwaar, zullen we maar zeggen. En hoe lang hebben ze er dan in gezeten? Zes dagen hebben ze erin gezeten. 19 okay. december ging ze erin en, uh, en straks is er weer uit. Ja. Ja. Het heeft wel enige vertraging opgelopen, begreep ik hè? De aftrap van het glazenhuis in Kenia. Klein beetje, ja, ja. in vergelijking met Nederland, daar testen we echt al weken van tevoren of alle verbindingen liggen. En in Kenia uh, beginnen ze echt twee dagen van tevoren met alles opbouwen. Twee dagen van tevoren is het plein gewoon nog leeg en dan beginnen ze pas. Maar dus wat dat betreft, ze werken keihard en echt props dat ze het zo snel voor elkaar krijgen. Iets is later begonnen, er was heel veel regen, heel veel. Uh, er is zelfs nog even een traangat, is er ontploft op het plein. Nou ja, dat soort dingen gebeuren hier. En ja, dan, dan loop je een uurtje of twee uurtjes uit. Dat maakt ja. ook niet zoveel uit natuurlijk. Nee, en, en er wordt aandacht gevraagd dus voor vreedzame verkiezingen. Dat is de inzet van de actie daar. Ja, klopt. Um, nou, je zei het al, een geweldsgolf is er na de vorige verkiezingen geweest. De komende verkiezingen komen eraan. En mensen maken zich nu al een beetje zorgen hoe zal dat gaan verlopen. Nou, we hebben hier geven we een soort. Uh, we zamelen geen geld in. Wat, wat in Nederland wel uh, uh, gebeurt. Maar in plaats daarvan richten wij ons helemaal op de uh, bewustwording over eerlijke verkiezingen. We geven workshops. Uh, we laten mensen video's zien. We hebben discussies met elkaar. Er worden verhalen verteld, ervaringen verteld. Um, en er hangt, dat is wel heel indrukwekkend. Een... Een, een enorme wand met een fototentoonstelling met allemaal uh, verkiezingsgeweld van de vorige keer. En daar staan echt mensen, komen daar naar kijken. Uh, als haar in een tonnetje, zo druk is het. En ze staan er echt te huilen en te snikken als ze die foto's zien. Want iedereen weet het nog. Oh ja, shit, vijf jaar geleden was het ook inderdaad zo. En dat moeten we niet nog een keer hebben. Dus het, het maakt heel veel indruk op de mensen hier, dit thema. Ja. En die dj's die eten dus ook niet, uh, net, net als hier is dat. En, en doen ze ook allerlei ludieke acties? Uh, nou ja, de, de ludieke acties, dat valt nog een beetje mee. Er komen wel allerlei gekke artiesten langs. Wat ook wel heel tof is, er komen ook alle, alle komen hier gewoon langs in het huis. Er wordt wel heel veel gelachen, er wordt heel veel gein getrapt. En we hebben, uh, wat heel belangrijk is bij ons, het buitenpodium. Die staat alle dagen en daar worden eetwedstrijden gehouden. Wat natuurlijk heel cru is als je zelf niet mag eten. Uh, de, ja, er wordt heel veel gedanst hier. Uh, er is comedy, er is van alles op dat podium. Um, uh, dus, dus het is wat dat betreft echt één enorm feest ja. eromheen ook. Ondanks dat het een heel serieus onderwerp is, wordt er heel veel gelachen. Ja. En je hebt dus allerlei reportages gemaakt daar. Die, uh, die zijn, neem ik aan, ook terug te zien op, uh, op de site wel, 3FM.nl. Uh, wat, wat, wat maakt het meeste indruk? Oh, uh, ik denk toch de persoonlijke verhalen van de mensen uh, die um, het verkiezingsgeweld hebben overleefd. Um, ik heb met mensen uh, in, in, de, in de Sloppenwijken gesproken... die me meenamen naar een, een soort open grasveld. En dat ik zei, waarom breng je me hier eigenlijk naartoe? En dat ze zeiden, nou, ik, ik wilde je laten zien waar mijn huis vroeger stond. Hier dus, dat is helemaal platgebrand. Um, gisteren een man die langskwam in de studio. Uh, nee, dat moet ik anders zeggen. We hebben hier een foto, want zoals ik al zei. Mm -hmm. En op een van die foto's staat een afgehakte arm. Um, en dat is een foto die heel veel indruk maakt. En gisteren kwam ineens een man de studio binnen en... Um, Um, en we zagen dat hij een arm miste. En toen zei hij, die arm op die foto die daar hangt, mm. dat is mijn arm. Ja. En, ja, en hij vertelde hoe die, die arm verloren was. En eigenlijk toen hij een vrouw probeerde te redden uh, die, die aangerand werd door een groep mannen... Um, goorde die een steen. Zij gingen achter hem aan. Ze wilden zijn hoofd eraf hakken. Hij wist het af te weren met zijn arm. Ja, en, en daardoor mist hij nu een arm. En dat soort verhalen komen hier in grote getalen en dat maakt wel enorm indruk. En zoveel zelfs dat een van de drie DJ's gisteren gewoon tijdens dat interview huilend de studio uitliep en die ja de, de, de show uh, nou. <laughs> ging even op de non-stop muziek. Want we zaten met z'n allen even een potje te huilen achter. Ja, dus Oké, okay, dat, nou, dat is in ook. Zij moeten nog uh, een, een dik half uur daar in, in uh, Kenia. Uh, dank voor je verhaal. Rudy Makai daar vandaan is een reportagescenders te zien via de site van 3FM. 3FM.nl. Het TV-programma uh, Classics, uh, dat is de klassieke versie van de X-Factor, is van de baan. Classics zou geproduceerd worden door Endemol en uitgezonden door de AVRO. De bedenker, Ernst Daniel Smit, baalt behoorlijk. Nou, ik was uh, verbijsterd. Ten meer omdat ik uh, had afgesproken met de, met de AVRO om alleen met hen te praten. Met geen enkele andere om Omdat ze zoveel in het programma zagen en zoveel potentie erin zagen. Ja, ik was echt, echt verbijsterd. In het programma zou jong talent voor het oog van een jury... moderne versies van klassieke meesterwerken laten horen. Ens Daniel Smit zou zelf in de jury plaatsnemen. Hij weet dus niet waarom de Avro de Stekker uit zijn programma heeft getrokken. De operazanger zag eerder al een vervolg op de populaire... Una Voce particulare stranden. Een Amsterdammer die voor RTV Rijnmond een ras Rotterdammer gaat interviewen. Als dat maar goed gaat. Ferry de Groot heeft voor een documentaire zijn oud-collega van Langs de Lijn... Koos Postema geïnterviewd. De Groot en de Grote Rotterdammers is de titel van dit project. Want er moet er eigenlijk meer komen. Uh, Ferry is hier in de studio. Uh, welkom. Waarom, hebt... waarom Koos gekozen? Oh, omdat ik die zag lopen. <laughs> <laughs> Bijna wel, hè? Ja, ik kwam hem tegen op de uh, receptie van 10.000 keer Langs de Lijn. En... Uh, ja, ik, ik speelde al een tijd met dat idee en uh, ja, de man is nog zo vitaal en, en zo uh, verbaal, zo ongelooflijk scherp, dat ik dacht, waarom niet? Ja, en, en, en goed, maar jullie kennen elkaar heel goed, jarenlang natuurlijk samengewerkt bij Lanserijn. Ja, ik minuut. als regisseur en hij als presentator. Nou, hoe ja. moeilijk is dat dan, uh, dat je iemand heel goed kent en daar toch een, uh, ja, een gesprek mee om voeren? Je kent natuurlijk heel veel verhalen al. Uh, ja, ja, ja oké. Okay. Maar uh, er zijn altijd in mijn leven twee Ferry de Grote geweest. Er is één meneer de Groot en er is één Ferry de Groot. En die combineer ik een beetje. Dus ik kan op sommige momenten, kan ik, uh, als Koos een grap maken, kan ik heel dom reageren. Oh, ja, oh zo, zo, is wat. En waardoor hij uitgenodigd wordt om verder te vertellen. En uh, ik heb wel uh, heel veel... Uh, uh, aan gehad dat ik kennis had van, van zijn leven. Uh, Koos was een man die uh, drie kwartier voor uh, de uitzending de studio inkwam... en dan ging vertellen. Koos <lacht> vertelt namelijk altijd. Hij uh, is een oude schoolmeester. We komen in de film komen we in zijn huis terecht in Vlaardingen... waar hij na het bombardement terecht is gekomen. En daar is, uh, het was helemaal niet voorbereid. Dus ik ging voor dat raam staan en bleek een jongetje van 16 uh, thuis te zijn... die ons binnenliet. En dan is hij in zijn oude huis en begint meteen weer de schoolmeester te zijn... en te vertellen ja. over de oorlog. Hij vertelt inderdaad in, dat, in, in de, de film vertelt hij, uh, over hoe hij als kind moest vluchten... tijdens het bombardement van Rotterdam. Daar hebben we een klein stukje van. Even horen. Door die bommen, door de branden en mooi weer droog, droog zaten... wel de stof die omhoog is gekomen. En in die stofmist zijn we dan naar de Rustelstraat gelopen... en nou, die, die vluchtroute kan ik nog helemaal lopen... De doodsangst natuurlijk was het zeker en dan uh, aan de hand. Je moest steeds je hand vasthouden, je moest ook steeds rennen. We zijn nog even in een schuilkelder geweest. Heel vervelend, een man die achterover zat met bloed langs zijn hoofd... dat naar beneden liep en uh, mocht niet naar kijken van mijn moeder... maar ja, die is waarschijnlijk aan het sterven geweest, weet ik niet. En toen zei er iemand, hier moeten we ook uit. Um, en je zegt al, je hebt een beetje afgewisseld. Hè? Af en toe de serieuze interview, soms ook het typetje de groot. Ja. En dat werkte goed. Dat werkt heel goed en uh, wat er ook goed uh, in zit, en dat pakt Koos uh, geweldig op. Ik kan me als uh, sportliefhebber geweldig uh, ergeren aan. Uh mensen die zeggen 0,20. Dat vind ik zoiets kroms en zoiets beperkt. Want <laughs> Amsterdammers en Rotterdammers kunnen geweldig goed met elkaar opschieten hoor, als ze een beetje hun verstand gebruiken. En uh, dat er een rivaliteit is tussen die twee steden, dat is alleen maar leuk. En Koos die buiten die rivaliteit, die bij en blijven, buiten die heel goed uit. Een ja, mooie anekdote is ook in de film, vertelt hij dat als hij nog in Rotterdam komt, mensen nog denken dat hij al, dat al die jaren dat hij ja. in Rotterdam heeft gewoond. Ja, maar, ja, maar Rotterdammers hebben toch iets, uh, dat heb ik wel gemerkt in mijn, uh, in, in mijn loopbaan, uh, want ik heb heel veel met Rotterdammers gewerkt, dat, dat ze toch op een andere manier op hun stad, met veel meer trots op hun stad, terugkijken dan Amsterdammers. Uh, uh, het slaat soms door, alsof je uh, van een andere planeet bent gekomen, maar, maar ze hebben toch, ik denk door die oorlog, dat ze daar veel meer meegemaakt hebben en ja. daardoor veel trotser zijn op de opbouw. Jullie zijn elkaar wel een beetje te klieren af en toe, hè? Amsterdam, jij ja. tegen Rotterdam, hè. ja. Hij. ja. ja. Ja. Maar dat maakt het ook leuk. Als je, ik heb de film helemaal gekeken. En de, bedoel, als je dan Koos Postum hebt, dan denk je van... nou ja, daar zitten ook allerlei fragmenten in. Wat hij heeft natuurlijk heel veel gedaan. TV, radio, daar heb je niet voor gekozen. Alleen wat foto's. Je zou het zelfs Slow TV kunnen noemen. En, en daardoor is het eigenlijk ook wel weer mooi. Ja, nou, dat doet Han Pekel al. Hè. Han Pekel gaat het historisch archief vinden. Gaat hij kijken, Aad van de Heuvel, wat heeft hij gedaan? En dan pakt hij de fragmenten. Litou. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb je op de kop de lijst dan. Ja, ja, ja, ja. Dat dat ik zie dat je nog zonder uh, rollator kunt, dus uh, uh, dat is al een... Uh... Ja, maar wat zeg je daarmee ook van, uh, dat, want dit moet eigenlijk een serie worden, begrijp ik, van ja, grote Ja, ik, ik, ik, ik wil over Rotterdam praten, ik wil over hun, hun jeugd praten, ik wil over uh, de liefde voor de stad praten. En, uh, en niet over uh, dat Aad uh, heel succesvol is geweest met uh, tv-programma's. Dat is al honderdduizend ja. maal is dat geweest. Dus het is eigenlijk gewoon een mooi gesprek van twee mannen? Ja, en ik probeer... Ook wel een beetje tot ze door te dringen, door uh, ja, en dat is ook wel een beetje de, de interviewtechniek, uh, uh, uh, dat ze daardoor makkelijker gaan vertellen. Ja, ja. nou ik, ik vond het, ik, ik heb, ik vond, wat je zegt, Koos Posten, is een fantastische verteller, dus dat levert sowieso een mooi verhaal op. En uh, nou, laat, laat er nog meer komen, zou ik zeggen. Ja. Deze wordt tweede kerstdag uitgezonden bij RTV ja, Rijnmond. Ja, de hele dag, geloof ik, <laughs> vanaf <laughs> vijf uur. Dankjewel, Verry de Groot. Okay. Um, ja, uh, even kijken, wat hebben we nog meer dan? Oh ja, Suzanne Bosman natuurlijk. Waar heb ik dat gelaten, jongens? Ja. Even kijken. Uh, oh, dit is me nog nooit ge gebeurd dat ik mijn uh, papiertjes kan. Ik had nog een vraag kunnen stellen ja. over die. Wat is nou een eetwedstrijd? Wil jij het even vol, Ferry? Want ik zoek even die papiertjes. Ja. ja. Aad, kan jij je iets voorstellen bij een Oh, Wie het meeste uh, Jams uh, heet dat daar, geloof ik, oh, okay. op uh, kan. Ah. Bovendien, uh, dat Kenia, dat, dat wordt natuurlijk verscheurd weer door uh, etnische twisten. Dus ja, die ja, hele ja. politiek die in een verkiezingsstrijd begint, die maakt daar misbruik van en, die stammen, en, stammen, en jut die mensen ja. tegen elkaar op. Ja. Nee, we redden je wel, uh, Ja, nee, ik ben, ik ben er, ik ben er. Je bent er, ja. Uh, ben van heuvel, heuvel, zometeen in het mediaforum... <laughs> samen met Frans Lomans. Dankjewel, je Ferry. Uh, opvallende stap van RTL-nieuws-presentator Suzanne Bosman. Zij wil per direct geschrapt worden... uit alle registers van de katholieke kerk. In haar column op de website van RTL schrijft ze... dat ze zich al tientallen jaren schaamt voor het geloof. Paus Benedictus noemde in zijn kersttoespraak... van afgelopen weekend homoseksuelen... een bedreiging voor de essentie van het menselijk wezen... De RTO-presentatrice las het bericht om. Uh, ja, en, en toen was het voor haar uh, de druppel. Ze schreef drie brieven om zich vergoed uit de katholieke registers te laten verwijderen. Halleluja, ik ben vrij. En nu al die anderen nog, al dus Suzanne Bosman in haar column. Dan is hier de laatste vraag. De handvraag. Danes De The Beatles, Beatles Blokken. Het Precies 25 jaar geleden overleed Joop den Uyl, op 24 december 1987 dus. Hij was toen Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Het NOS-journaal bracht het nieuws zo. Goedenavond. Oud-premier Den Uyl is overleden. Twee maanden geleden werd bekend dat hij ongeneeslijk ziek was. Vanmiddag is hij gestorven. Hij was 68. Joop den Uyl was een van de belangrijkste politieke figuren van na de oorlog. Vele jaren gaf hij leiding aan de fractie van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Hij is minister geweest en premier. Den Uyl werd op zondag 18 oktober in het VU ziekenhuis in Amsterdam opgenomen. Hij was in Dakar in het Afrikaanse Senegal ziek geworden en keerde met spoed naar ons land terug. Op de afdeling inwendige geneeskunde van de VU werd een gezwel in de hersenen geconstateerd. Den Uyl was, zo kwam op 23 oktober vast te staan, ongeneeslijk ziek. Een kwaadaardige aandoening, kanker met uitzaaiing naar de hersenen. Hij werd de daaropvolgende maanden thuis in Buitenveldert verder verzorgd. De Partij van Arbeid treurt om het verlies van een groot man. We wisten de afgelopen maanden dat het onvermijdelijke nabij was. Maar de verslagenheid blijft. Omdat hij zoveel voor ons allemaal en voor de mensen die hij vertegenwoordigde betekend heeft. Als laatste hoorde u toenmalig fractievoorzitter Wim Kok van de P vandaan uh, Had u de nieuwslezer herkend? Dat was Noortje van Oostveen. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Ja, we hebben ze eigenlijk al aangekondigd, Aad van den Heuvel. Programmamaker en Frans Lomans is de hoofdredacteur van de Panorama. Hartelijk welkom allebei. Uh, we hoorden net uh, dat Suzanne Bosman van RTL haar uh, lidmaatschap... van de Katholieke Kerk heeft opgezegd... naar aanleiding van die nieuwe uitspraken van de paus. Aad, is dat goed als journalist om zo'n statement te maken? Och, als, het, als je je geweten dat voorschrijft, dan moet je dat zeker doen. Ik denk overigens dat de houding van die katholieke kerk... om homoseksueel altijd dezelfde is geweest en altijd de verkeerde is geweest. Een gegrondvest op het gezin is de basis van de maatschappij... en er moeten kinderen worden gemaakt. En dat kan nou eenmaal in andere kringen niet. Dus ik zie die, die houding van die kerk ook niet zo snel veranderen. Nou, Katholiek katholieke jongen ook, hè? Ja, ja, ja. Nee, soms heb je de, de ijdele hoop dat het wel zal veranderen. Dat, ja, dat er is één soort... keer een paus geweest. Johannes, toch? toen dacht iedereen... Ja. nou, nu gaat er ja. werkelijk iets fundamenteels veranderen. Maar, maar nu hebben Hellas... we weer een raar soort middeleeuws standpunt... waardoor ik me inderdaad vanavond best een beetje schaam... dat ik om zeven uur naar de mis ga. Hè? Dat je ook denkt van... Uh, uh, moet, moet ik nou toch nog een sticker maken van... Uh, ik ben niet tegen homo's in tegenstelling tot jullie. Zoiets, hè? Wil mm -hmm. dit, is, dit is echt een, uh, een benedenpijlse uh, actie weer, ook in deze het tijd? Is het is van jou geen reden om, je, om jezelf te laten ontdopen, heet dat geloof ik. Nee, dat vind ik ook, uh, ook weer een hoop gedoe om uh, op niks af. Ik bedoel, uh, dat Suzanne Bosman uh, niet meer ingeschreven staat als katholiek, dat verandert de wereld ook weer niet heel fundamenteel. Nee, maar haar wereld. Haar wereld misschien ja. wel, maar. Toch? Zometeen praten we door over andere zaken uit de media. Eerst het laatste nieuws, Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verwacht niet dat het hoge water tot problemen gaat leiden tijdens de kerst. Wel blijft Rijkswaterstaat de situatie in en rond de Rijn en de Maas nauwlettend in de gaten houden. De waterstand in de Rijn. Uh, uh, Gaat aan en uit. Nou, bij Lobit kan na de kerst wel weer een piek bereiken. Aan het eind van vanochtend stond het waterpeil op bijna 13 meter boven NAP. Het Haagse vervoerbedrijf HTM begint een proef met steekwerende vesten... voor controleurs in trams. Die proef die duurt tot februari. Er wordt onder meer gekeken of dat steekwerende vest goed bevalt... en of het goed zit. Palestijnse groeperingen in de Gaza-strook hebben zich vorige maand in de gewapende strijd met Israël schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden, dat stelt de Human Rights Watch. Vorige week kwam de organisatie al met een rapport waarin Israël felle kritiek kreeg. En een man uit Dongen is vanochtend dood in een weiland gevonden. De politie bevestigt dat het gaat om de 23-jarige man die sinds zaterdag werd vermist. Het is nog onduidelijk of die door een misdrijf om het leven is gekomen... of dat er een andere doodsoorzaak is. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De komende dagen is het vrij zacht voor de tijd van het jaar... en een witte kerst zit er ook niet in. Het is nu overal bewolkt en vooral in het midden en noorden van het land regent of motregent het. In het zuiden is het inmiddels droog geworden. Nou, in de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog... al moet het uiterste noorden tot het einde van de middag rekening houden met wat modregen. Nou, zoals gezegd is het zacht voor de tijd van het jaar, want het wordt zo'n 10 tot 12 graden. In Limburg kan het maar liefst 14 graden worden, mogelijk met wat zon. Ja, dan de wind die komt uit het zuiden tot zuidwesten en trekt vanmiddag aan naar matig tot vrij krachtig aan zee krachtig. Vanavond neemt de wind eigenlijk nog verder toe in kracht en wordt zelfs ook vlagerig. Aan de kust is kans op zware windstoten. Het is vanavond wel tijdelijk droog. Kijken we naar de komende dagen. De kerstdagen geen witte kerst, want het blijft zacht. Wisselvallig met vooral eerste kerstdag een periode met regen. Er staat opnieuw een stevige wind en het wordt dan 10 graden. Woensdag, tweede kerstdag, verloopt voor een groot deel van het land droog. Behalve dan voor het noorden, daar is kans op een enkele bui. En wordt dan 8 à 9 graden. ANWB Verkeersinformatie. Vanwege bergingswerkzaamheden is de A28 Amersfoort richting Zwolle... tussen Hatten maar Hattemerbroek dicht. Vanaf het harde staat 2 kilometer file. Verkeer richting Zwolle kan omrijden vanaf knopend Hoevelaken... via Apeldoorn over de A1 en de A50. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Media Forum met Aad van de Heuvel en Frans Lomans. Um, we gaan het hebben over de wielrennerij. Uh, het lijkt niet meer lang te duren voordat ook Nederlandse wielrenners bekentenissen gaan afleggen. Er is trouwens al eentje geweest die dat heel nadrukkelijk heeft gedaan. Uh, uh, maar de verwachting is dat het er meer zullen zijn. Uh, en de NOS is druk bezig om die wielrenners op te sporen. Herbert Dijkstra deed uitgebreid verslag van een gesprek dat hij had gehad met Michael Bogert. Toen heb ik uiteindelijk gezegd. Even recht voor zijn raap. Wordt het niet eens tijd dat iedereen uit die jaren... we gaan jullie niet voor slecht verklaren... maar gewoon eens alle kaarten op tafel legt? Ja. Want dat gebeurt in Amerika. Dat gaat uiteindelijk hier ook gebeuren. Er zijn renners die al off the record wat gezegd hebben... wordt het niet eens tijd dat jij dat ook gaat doen? Toen zei hij nou, weet je, ga eerst maar eens bij mijn ploeggenoten langs, want als ik hier als enige ga zeggen... wat ik allemaal weet, ben ik straks de kop van Jut. En verder zijn we niet gekomen. Er hebben dijkstra commentator dus van de Tour altijd over zijn co commentator want uh, Marco Bogert schuift natuurlijk geregeld aan. Frans, wat, wat denk je als je dit hoort? Uh, dan denk ik uh, dat dit een redelijk impliciete, uh, weliswaar... maar wel een schuldbekentenis is van Bogert. Uh, dit betekent ook dat Bogert ons al jaren redelijk fanatiek heeft voorgelogen... En dit betekent, en dat is dan mijn zorg... dat we Bogert waarschijnlijk niet meer terugzien als commentator eh, namens de NOS. Want een notoire leugenaar kun je volgens mij niet handhaven. En Bogert was wel echt de allerleukste eh, commentator die ze daar hadden. Dus dat is dan weer mijn persoonlijke verdriet als, als niet aan deze hebben. affaire. Ja, dat snap ja. ik. A Aad van der Heuvel, NRC, kwam met het verhaal. NOS is er verderop doorgegaan dit weekend. Uh, dat er ook toch een georganiseerde dopingtoestand uh, was rond de uh, Rabo's. Uh, nou, het is goed dat dat nu naar buiten komt allemaal. Maar dat had eigenlijk toch al veel eerder moeten misschien. Heeft de journalistiek Maar, maar toch... Ik heb er een soort heilig vertrouwen in. Dat, uh, ik heb eens gelezen dat uh, een vooraanstaande renner zei dat zo'n 90% van dat peloton wat in de ronde van uh, Frankrijk, Italië en Spanje zat... dat die uh, middelen gebruikte... En ik heb er altijd heilig in geloofd dat dat waar is. Dat, dat, dat, dat. Ik, ik ben zelf al eens in een tour geweest, en als een bewonderende verslaggever. En het is inderdaad ongelooflijk wat die, wat, die, wat die mannen moeten doen. En dan kwam er weer een kolletje van de eerste categorie bij... en dan nog eentje bij. Het was bijna een onmenselijke prestatie. Peter Winnen, die ooit eens heeft geschreven... ja, dan, dan ga je zo'n berg op en ineens word je gepasseerd door drie mensen... Die, waarvan je weet dat ze we er geen hout van kunnen. Mm. Maar dat, die passeerde je alsof je stil stond. En alles bij elkaar, als je nou al die gegevens bij elkaar telt... dan, dan geloof ik ook dat, dat ongeveer 90% van het peloton geslikt heeft... EPO heeft gebruikt of wat dan ook... Ja. Dus en, ze zouden ook niet kunnen afspreken van... laten soort, we het maar allemaal onder het tapijt vegen. Nou ja, het is een soort gemeenschappelijke leugen. En als ik aan die ja. bogen denk... die, die man die heeft natuurlijk een beklagenswaardig lot gehad de laatste maanden. Want steeds meer vielen die, vielen die uh, renners om. Er werd steeds meer bekend. Armstrong die verdween aan het firmament. En hij heeft de, de, de, de dag zien naderen dat ook hij met zijn billen bloot zou moeten. En niet alleen hij, het is die, ook die hele rabelploeg geweest... Ja. wat deze week weer bekend werd. Frans, merk jij een andere aanpak van de journalistiek? Ik bedoel, dat, dat de NRC is er nu heel erg in gedoken... de NOS is er heel druk mee, die komen steeds meer met verhalen... Nou, uit het peloton. De signalen waren er natuurlijk. Hè. Je kon na, het hele, na alle onthullingen over Armstrong... was het een beetje raar om stil te blijven zitten... Maar ik denk ook dat het een van de, van de moeilijkste dingen is geweest... om boven tafel te krijgen. Ja, ah, de journalistiek wordt een beetje wakker. Ja, maar er een nu praters. Maar had... Mart Smeets heeft natuurlijk gelijk dat in die Tour zelf... bijvoorbeeld als ik even de Tour de France neem... daar nou niet zoveel ruimte en mogelijkheden waren... om onderzoeksjournalistiek te plegen. Want als je dat al deed, wat die Engelse verslaggever is gebeurd... Ja. dan was je binnen de kortst mogelijke mm. tijd kon je move... En, en wilde niemand meer met je praten. Nee, de journalistiek was onderdeel van een mafioze instelling van het wielrennen. Uh, heer, ja. Nou, nee. Maar men heeft nooit echt de, de wens gehad, geloof ik, om, om er echt onderzoeksjournalistiek te gaan plegen. En waarom dat zo was, dat weet ik dus niet. Maar het, als het zo breed verspreid is, als, er, als, als, als bijna iedere renner die deelneemt aan zo'n grote ronde met die dopingaffaire te maken heeft, is het toch wonderlijk ja. dat, dat we er met z'n allen nooit echt achter zijn. Maar, Frans, Het heeft natuurlijk iets Heel mafioos, hè? want er moet, er moet ook een soort klokkenleider komen. Iemand die, uh, die voor het eerst wat gaat zeggen. Je merkt het nu weer. Volgens mij heet die man Herman Ram... Ja, van de... de Nederlandse Dopingautoriteit, ja. directeur daarvan. Ik wist niet dat het bestond, maar het bestaat. En die is al aan het schermen met lage straffen. Hè? Van uh, Iedereen die zijn verhaal wil komen doen, die zullen we koeland behandelen. Hè? Het, is, uh, het, het is echt of je een boek over de maffia ja, leest. Laten, laten we ook niet vergeten dat er ook stemmen zijn... die zeggen van laten we dat nou legaliseren. Laten we dat nou eens onder een buitengewoon goede medische controle zetten. En laten we dat dan maar... Dat iedereen kan pakken wat hij wil. Nou, niet wat hij wil, maar in ieder geval wat noodzakelijk is om zo'n ronde te overleven. Ja, maar dat maakt het natuurlijk fundamenteel heel oneerlijk. Want je hebt ploegen en arme ploegen en Dan zie je alweer van... Maar dat is het dus tot nu toe geweest. Dan wint Armstrong nog tien keer de toer, hè, als we het gaan legaliseren. korte vraag nog. Frans, met jouw beginverhaal ga je er eigenlijk vanuit dat de NWS het ook dit jaar weer helemaal uit gaat zenden. Van voor tot achter, van links naar rechts. Dat moet ook gewoon, vind je... Jij? Of moeten ze net als ja. de ARD een paar jaar geleden zeggen van nou, uh, maar ze hebben niet? Nee, want dan ze dus die beslissing een paar jaar geleden moeten nemen. Je kunt niet zeker van nu, nu, gedaan, ja. Ja, nu, nu eindelijk bekend wordt wat ja. eigenlijk bekend was. Nu, nu stoppen ja. we ermee. Nee, dat, dat zou boezet zijn. Ja. Nou, dat weet ik. Ik, ik, ik ken die wereld niet goed genoeg uh, om, om, om te weten uh, of, of die situatie nu wel of niet drastisch veranderd is. He, als je die nieuwe renners, Geesink enzovoort, hoort... Die, die, die zeggen in ieder geval met verbijstering te kijken... naar de praktijken die er waren. En het zou natuurlijk ontzettend ja, vervelend zijn voor die mannen... Om, uh, om plotseling ja. uh, de, de stekker eruit te trekken. Want ja. uh, zo'n tour en uh, alles wat er omheen hangt... is dus ontzettend ja. afhankelijk van de publiciteit. Ja. Dus ik, uh, ik, ik vind het moeilijk maar, om ja. daar een oordeel over te geven. Hoor. Het, het, we zitten aan het eind van het jaar. En dat merken we ook in de interviews in de kranten... maar ook op radio en tv. Uh, met name CDA's roeren zich de afgelopen tijd... in de, in de vragen Hebben we gezien Leers Lubbers nu... Uh, van de week in, uh, van het weekend in, in Buitenhof... Um, Jan Sap trouwens ook van GroenLinks heeft een interview gegeven... en de Volkshand uh, ging terugkijken. Zou die ook katholiek zijn, Sap? Dat, dat ze denkt van dat, dat, dat alle katholieken verplicht zijn dit te doen. Praat wel met een Brabants vaccin, dacht ja, ik. Ja, nee, het zou best kunnen ja. Is het onvermijdelijk Frans aan het eind van het jaar om dit ja, te doen? Ja, als je katholiek bent wel, ja. Ik ben ook aan mijn strom nog een beetje op aan het ruimen... Voordat, eh, voordat het jaar voorbij well, is. Het zou, nee, dat... het zou voor veel oh. mensen ook wel aardig zijn... buiten ja. de katholieken... Om, ja. uh, om eens een beetje aan uh, zelfreflectie te doen aan het eind van het jaar. We hebben, we hebben hier vorige week hebben we het hier ook even over gehad. Eigenlijk naar aanleiding van de, van de eerste uh, stukje van Maxime Vragen. Want dat stond uh, vrijdag al in de krant natuurlijk. Ja. En toen zei dacht Kees Boman hier... Zei van, ja, je kunt in Nederland eigenlijk niet verder in het bestuurlijke wereldje... als je niet zo'n uh, interview hebt gegeven dan. Nou, dan ook hoop ik dan toch dat het een, een, een eerlijker interview is... dan wat er uit die verhagen is gekomen. Zeg. Want als je dat interview goed leest... dan kan ik me nog plaatsvervangend ontzettend kwaad overmaken. Want iedereen is schuldig aan, uh, aan, aan die PVV-affaire. Behalve hij. Mm -hmm. hè. Zelfs Kopijam, die had ja. hem moeten zeggen dat ja. hij moest stoppen. dan was ja. hij gestopt. En het is de schuld van Klink. En het is de schuld van Ferrier. En het is echt... <lacht> ik heb dat met verbijstering gelezen. En denk je bloeddruk, had. Nee, ik denk, man... <lacht> Uh, iedere uh, uh, onafhankelijke waarnemer die zo'n CDA-congres ziet... en ziet hoe daar uh, uh, de stemmen staken, hoe daar de verbijstering toeslaat... die weet dat uh, de heer Verhagen met wat andere mensen... de bijl aan de wortel van die partij ja. heeft gezet. Ja. En als hij daar nou zo'n een klein ja. beetje spijt voor zou betuigen... dat zou hem sieren. Maar, goed, Verhagen maar niet van natuurlijk, het al. Maar Verhagen had natuurlijk uh, een imago van... Waarschijnlijk de meest ratterige politicus die het uh, CDA ooit had gekend. Ik en vind en niet dat nu... hij het tegendeel bewijst no, hè, nou, in nou, dit interview. Nee, dit, dit is een weg naar moeder Teresa toe. Hè, uh, van, uh, nee, uh, nee, nee zijn weg, nee, uh, weg naar moeder uh, Teresa zou zijn als die man is gewoon eerlijk zou zijn. En zou ja, zeggen, dit is een enorme ge beoordelingsfout geweest... Ja, de, het gedogen. De, de kiezer en de CDA-stemmer, die begreep wow. niet wat gedogen was. Dan da, da, is, is niet die vragen. vragen. Het schijnt dat heel veel media hebben uh, Rutte ook benaderd voor zo'n zo eindejaarsinterview. En die heeft eigenlijk alles... Tenminste, we hebben hem nog nergens gezien. Ja. Uh, hebben jullie hem benaderd ook van Padernaam? Nee, nee, nee, nee, we hebben hem niet benaderd. Maar uh, die is natuurlijk ook iets te intelligent om, uh, uh, om mee te doen aan deze verderkeurige katholieke gewoonte, hoor. Dat, ja, of euh... hij is gewoon een beetje aan het duiken misschien. Ja, dat valt ook wel mee. Ik bedoel, ik vind ook niet dat een premier... Uh, ik bedoel, die man leidt ons land. Hè? En dan wil ik niet dat hij uh, in een moment van zwakte zegt... Ja, maar ik heb het zo verkeerd gedaan. Sorry, sorry. Nee, daar zitten we ook niet op te wachten. Kom. Rutte? Uh, uh, uh, ik, ik weet het niet. Ik, uh, het, het is voor een, uh, voor een praktiserend politicus... wat Verhagen dus even niet meer is. is nee. een praktiserend politicus een beetje moeilijk... om echt het achterste van je tong te laten ja. zien. Maar af en toe zeggen dat je een, een kleine vergissing hebt gemaakt. Dat gaat geen kwaad. Wat hij trouwens ook al af heeft gedaan al, met die toch? ziekenfondspremies en zo. Ja. Waar hij van zegt van... Uh, ja, daar heb ik toch even een inschattingsfout ja. gemaakt. Maar ik ook zoveel vergissingen gemaakt in een bepaalde periode. Ja, er dat te veel heeft, misschien. was ook wel een beetje aan het knoeien. Ik bedoel, zoveel ruimte heb ik kranten ook weer niet om... ...zulke lange interviews af te drukken. <laughs> dus, ja. Nou ja, dus en, hier en, hebben we de reden dat die duikt. Ja, ja, ja okay. heb ook de en, reden gevonden. En het jaar ja. is nog een paar dagen, dus wie weet verschijnt er toch <laughs> nog... ...op een van de laatste dagen een interview met mm. Mark Rutte. Je weet het niet. Uh, nou. Dank voor jullie bijdrage aan de media Frans Lomans en Aad van den Heuvel. De Nationale Nieuwsquiz. Ja, en dat is er niet zomaar één, want we gaan op zoek naar de nieuwscanner van uh, 2012... We hebben de vier kandidaten met de hoogste scores... in de Nationale Nieuwsquiz uitgenodigd om het tegen elkaar op te nemen. Dus er zijn twee halve finales. Komende komen de donderdag uit mijn hoofd, is de tweede. En vandaag dus de eerste. En um, dat zijn uh, Rob Weijers en Jolien Kok... die uh, een strijd om een plekje dus in de finale. Um, Rob Weijers deed in de sportzomer mee, hè, uit ja, Leuzen. Het ja. was nog heel gedoe of je wel de winnaar was. Tenminste, ja. mijn collega's hadden het niet goed begrepen. Dat was in het weekend uh, ja. toen, werd dat bekendgemaakt. Maar goed, uiteindelijk was jij de winnaar met 140 punten. En Jolien Kok was in uh, februari, denk ik, ja, ja, kandidaat. Ja, klopt. Uit Amersfoort, hè, 136 punten. Dus in die zin lagen jullie dicht bij elkaar... En we gaan dus nu die halve finale spelen. Ik ga jullie uitleggen hoe dat werkt. Um, we, we krijgen vragen over het nieuws van het afgelopen jaar. Uh, we hebben die vragen verdeeld in een aantal categorieën. Jullie mogen straks om de beurt een categorie kiezen. Uh, maar daar moeten jullie dan uh, allebei vragen over beantwoorden. Voor ieder goed antwoord krijg je twee punten, maar weet je het antwoord niet... dan krijgt de tegenstander alsnog de mogelijkheid om het goede antwoord te geven. En die krijgt daar dan één punt voor. Dus de kaper krijgt zeg maar één punt. Ja. Uh, de, degene die het uh, initiatief neemt, die uh, kan twee punten verdienen. Categorieën dus politiek, sport, cultuur, media, buitenland en wetenschap. In iedere categorie krijgt elke kandidaat twee vragen. De eerste twee vragen zijn voor de kandidaat die de categorie heeft gekozen... en de andere twee dus voor de ander. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Oh, dan moeten we gaan even gaan tossen. En ik heb natuurlijk daarvoor een oud-Hollandse uh, Rijksdaalder... zou ik bijna zeggen, maar die bestaat niet meer. Maar wel een twee-euro-stuk. Um, Jolien, als vrouw, mag jij het zeggen? Kop uh, of munt? Kop. kop. Dan doen we dat echt op scheidsrechtersmanier manier. En het is munt. Dat betekent dat Rob mag beginnen. Uh, noem een van de categorieën die jij als eerste wil. Uh, politiek. Politiek. Ik pak hem erbij. en Het zit allemaal keurig in een NCV-envelop. Die gaan we openmaken. En hier heb ik de categorie politiek. Eerste vragen zijn dus voor jou, Rob. We gaan terug naar juni van dit jaar. Luister goed. Wij zijn een klassiek liberale partij die een kleinere overheid wil... die minder lasten wil voor de burgers en minder Europa. En een euro die duidelijk het verschil maakt voor ons. Oh, neem me niet kwalijk. Ik, ik, pak. Ik, ben, ik ben er niet helemaal bij met de quiz. Uh, dit was het fragment. En uh, de vraag is uh, heel simpel. Uh, wie was hier aan het woord? Hero Brinkman. Uh, dat is goed. Vraag 2. Brinkman verliet in maart de PVV... en startte zijn eigen partij op, de Onafhankelijke Burgerpartij. Deze partij ging samen met Trots op Nederland. Wat werd de nieuwe naam van die partij? Democratisch Keerpunt Nederland. Democratisch Politiek Keerpunt, Keerpunt. is het officiële antwoord. Um, dus dat is niet goed. We gaan naar uh, Jolien voor de andere twee vragen. Um, vraag drie dus. De PVV was niet de enige partij met strubbeling het afgelopen jaar. GroenLinks kwam terecht in een interne machtsstrijd... tussen Sap en Tovik Dibi. Welk inmiddels vertrokken Kamerlid verklapt in een interview... dat was met de Volkshand... dat de partij eigenlijk al sinds vorig jaar niet meer functioneerde? Uh, welk Kamerlid was dat? Nee, weet ik even niet. Nee. Dan mag de beurt naar, uh, naar jou, Rob. Ik dacht dat dat was Halsema. Ook dat is niet goed. Het was uh, Ineke van Gent. Ja. Vraag 4. GroenLinks kreeg een flinke klap... door alle commotie rondom de lijsttrekkenstrijd. En, uh, het, het heeft bij de verkiezingen dan ook aardig wat zetels gekost. Hoeveel zetels heeft de partij nu in de Tweede Kamer? Vier. En dat is goed, ja. Goed, eerste ronde zit erop. Uh, dan mag uh, uh, Jolien nu een categorie noemen. Uh, buitenland. Buitenland. Ik heb mijn bril opgepoetst. Ik had net de enveloppe sport namelijk gepakt. Dus... Maar goed, de eerste vraag was gelukkig hetzelfde. Uh, we gaan naar buitenland en die is intussen open. Jolinja mag dat als eerste beantwoorden. De enige reden waarom er in Nederland aandacht werd besteed aan de vredesonderhandelingen tussen de FARC en de Colombiaanse regering is vanwege Tanja Nijmeijer el Mar del Norte. Ja, bij welke Europese stad waren de vredesonderhandelingen tussen de FARC en de Colombiaanse regering? Uh, Oslo. Dat is goed. Vraag 2. Nederlandse journalisten deden dagenlang verslag vanuit het geboortedorp van Tanja Nijmegen. Hoe heet dat dorp? Weet ik niet. Weet jij het, Rob? Ik dacht iets van. Varnum of zoiets, maar. <laughs> Farnum. Ik weet niet eens of het bestaat, maar het was Denenkamp. Dan krijgen we de twee vragen voor jou, Rob, over deze categorie. Uh, buitenland dus. Uh, vraag drie. Het jaar begon met de ramp met de Costa Concordia. Het cruiseschip voer op een rots voor de kust van een eilandje in de Tyreense Zee. Wat is de naam van het eilandje? Giglio. Isola del Giglio is inderdaad goed. Vraag 4. Welke Nederlandse zangeres was als passagier aanwezig op die Costa Concordia? Justine Pamela. En ook dat is goed. Nou, daar komen die puntjes binnen bij, Rob Weijers. Buitenland leggen we aan de kant. Um, mag jij weer, hè, Rob? Sport. Sport, die had ik al opengemaakt, maar voor de vorm toch nog maar even. Uh, daarvoor gaan we dus terug naar juni van dit jaar. Luister. Nani, 3 tegen 2. Achterin, Cristiano Ronaldo. Ronaldo! Want wij zijn samen. Het zit erop voor Nederland. Namen, samen zijn we sterk. Samen. Oranje is gebroken na deze vlijmscherpe counter van Portugal. Want wij zijn samen. Een land. Dramatisch verlopen EK voor het Nederlands Elftal tijdens de laatste wedstrijd tegen Portugal. Was er nog een sprankje hoop dat we misschien nog wel een ronde verder zouden komen. Maar uiteindelijk verloren we met 2-1. Wie maakt het enige Nederlandse doelpunt in die wedstrijd? Rob. Ik moet even nadenken. Uh, ik denk toch dat dat... Snijder was. Het was Rafael van der Vaart. Uh -huh. Vraag 2. Zoals u ongetwijfeld nog weet werd Spanje uiteindelijk Europees kampioen. Maar wie won, van wie wonnen zij de finale? Van Italië. Ja, dat is goed inderdaad. Jolien, de twee vragen voor jou. Uh, het was ondanks de sportzomer niet voor alle sporten een goed uh, jaar. Uh, zo werd het wielrennen opgeschikt door het grootste dopingschandaal ooit. Zevenvoudig toerwinnaar Lens Armstrong werd door de Amerikaanse dopingautoriteit ontmaskerd. Hoe heet die dopingautoriteit? Uh, USADA. Dat is goed. Vraag 4. Door het dopingschandaal trok de Rabobank zich terug... als Nederlandse sponsor in het uh, profielrennen. En staat dus niet meer op het shirt. Wel betalen ze nog een jaar door. Wat staat er wel op het shirt volgend seizoen? Uh, giant. Dat is niet goed. Het is Blanco Pro Cycling. Ja. Um, tussenstand is... Uh, Rob heeft er acht en Jolien heeft er zes. Dus Rob gaat voorlopig aan de leiding. We gaan zo meteen nog drie categorieën spelen. Maar eerst vertellen wat we later deze uitzending nog doen.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 Vandaag luidt de stelling. Het is goed dat de crisis ons dwingt soberder te gaan leven. De Stopdruk de afgelopen weekend in de stad en in de supermarkt. Op de kerstinkopen wordt niet bezuinigd. Zo lijkt het. Toch is het consumentenvertrouwen sinds de uitbraak van de crisis in 2008 nog nooit zo laag geweest. Vandaar die stelling. Het is goed dat de crisis ons dwingt soberder te gaan leven. Bent u het eens of met die stelling? Sms dat dan naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twitter twittert. Doe het al met Hekje Standpunt. We spelen de eerste halve finale van de Nationale Nieuwsquiz van dit jaar. We zijn uiteindelijk op zoek naar de nieuwskenner van 2012. De eerste strijd gaat tussen Rob Weijers en Jolien Kok. Jolien komt uit Amersfoort en Rob uit Leusden. Ook nog, dat is uh, interessant. Bij. Ja, vlakbij. Ja, vlakbij. Uh, Jolien op zes na drie rondes en Rob uh, op uh, acht. En dat betekent dat we nu doorgaan met uh, nog drie categorieën. En uh, Jolien is aan de beurt, hè? Ja, uh, wetenschap. Wetenschap, die haal ik eruit. En andre, dan gaat het over André Kuipers. Die hield ons maandenlang op de hoogte van zijn verblijf in het internationale ruimtestation. En uiteraard werd zijn terugkeer in de dampkring live uitgezonden. Luister mee. Oh, daar is hij. Kwart over tien. André Kuipers is geland. Precies gaat, op tijd. Het is niet comfortabel. Het is een pijnlijke ervaring. En, uh, en als je terug bent voel je je echt belabberd. Hoi schat. Hoi. Hoi. Ik ben Hier is vraag 1. In welk land landen Kuipers? Uh, Kazachstan. Dat is goed. Vraag 2. André Kuipers verbrak met zijn verblijf het record van de langste Europese ruimtemissie ooit. Hoeveel dagen verbleef hij in de ruimte? Uh, 193. En dat is goed. We gaan de twee vragen voor Rob over deze categorie. Vraag drie. Grote opschudding in natuurkundigenland. Want wetenschappers van het CERN hadden na een speurtocht van jaren... eindelijk het Higgs-deeltje opgespoord. Een deeltje waarvan het bestaan tot dan toe nooit was bewezen. Welke bijnaam heeft de, hebben de media het Higgs-deeltje gegeven? Het godsdeeltje. Dat is goed. En vraag vier. Om het deeltje op te sporen werd gebruik gemaakt van het Large Hadron Collider. In welk land ligt dit enorme apparaat? In Zwitserland, Geneve. Ja, dat is goed, ja. Rob, jij mag uh, nog een categorie noemen. Dus de media of de cultuur hebben we nog? Mm, cultuur. Cultuur voor jou. Ik maak de overloop open. En dan gaat het over oktober van dit jaar. Toen maakte zangeres Anouk bekend dat zij namens Nederland... naar het Eurovisie Songfestival gaat. Good morning. Uh, ik wilde eventjes vertellen dat ik uh, van de week... een bespreking heb gehad met de TROS. En dat uh, verliep allemaal heel erg oké. Okay. En toen dacht ik, nou, ik ga er nog heel eventjes een nachtje over slapen. En dat heb ik gedaan en ik dacht van oh, toen ik wakker werd, ja. Ik ga het gewoon doen. En dat betekent dat er niet zoals dit jaar eerst een verkiezing hoeft te komen... van welke artiest we moeten sturen. Anouk gaat dus. Vraag 1. Wie deed er dit jaar mee aan het Songfestival Namens Nederland? Joan Franca. Dat is goed. Joan haalde de finale in Baku niet. We zijn nu al acht jaar achtereen uitgeschakeld in de halve finale. Vraag 2. Welk land won dit jaar het Eurovisie Songfestival? Zweden. En ook dat is goed. Jolien, de twee vragen voor jou. Vraag 3. We kregen te maken met een van de grootste kunstroven in Nederland. Uit een museum werden schilderijen gestolen met een geschatte waarde van 50 tot 100 miljoen euro. Welk museum was dat? Kunsthal in Rotterdam. Ook dat is goed. Vraag 4. Hoeveel schilderijen werden daar gestolen? Zeven. En ook dat is uh, 100% scoren. We hebben nog één categorie over. Ja, we valt weinig te kiezen. Ja, dus Die gaan moeten... <laughs> ja, we doen. Uh, maar jij mag wel aftrappen. Uh, in oktober waren alle ogen gericht op een Oostenrijkse stuntman. Als ik daar op de wereld, werd je zo humble. Je denkt niet meer over de recorden Je denkt niet meer over... Gaining scientific data. The only thing that you want is you wanted come back in life, because you do not want to die from your parents, je girlfriend, en all these people watching this. This became the most important thing to me when I was standing out there. In oktober waren alle ogen dus gericht op de Oostenrijkse stuntman. Felix Baumgartner is wereldberoemd geworden dat hij van grote hoogte met een parachute uit een luchtballon sprong. En daarmee het record van hoogste parachute verbrak. Van welke hoogte sprong hij? Ik dacht 39 meter, maar... Meter? Ne, 39 kilometer. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, dat reken ik goed, want dat is 39 meter zou niet te logisch nee. zijn. <laughs> uh, vraag 2. Zijn sprong was ook gedeeltelijk een een stunt. Welk bedrijf was de hoofdsponsor van de recordsprong? Red Bull. Goed. vragen voor jou, Rob. Een andere recordpoging die massale media-aandacht trok. Het zeilmeisje Laura Dekker. Ze werd het jaar het jongste meisje dat solo rond de wereld heeft gezeild. Op welk eiland eindigde haar wereldreis? Uh, Sint Maarten. Dat is goed. En vraag 4. Hoe oud was Laura toen ze aankwam op Sint Maarten? 13. Weet jij het? 16 jaar en 4 maanden. Ja, dat is goed. Dus die kaap jij nog even voor haar weg. Dan moeten we een shootout out spelen. Nou, dat gaat niet lukken, jongens, in 19 seconden. Um, dus dan moeten we dat misschien toch even over 1 uh, over uur heen tillen. Dat kan gewoon niet anders. Uh, want we zitten aan de tijd. Dus, dus jullie moeten even blijven, blijven zitten. Uh, oh, nee. Ik begrijp dat, dat het geen shootout out is. Jolien heeft gewonnen. Oh, hm? echt waar? Hè? Ja, het is niet anders. Ik geloof. Ik geloof. Ik, geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. En CRV. Het is maar één keer per jaar kerst. En daar kunt u als ondernemer in één keer klaar voor zijn. Bij Macro. Voor eenvoudige, maar ook bijzondere producten. Van zalm tot zeeduivel, van kiwi tot koenkwad. Alles voor een fijne kerst. Bij Macro, partner voor ondernemend Nederland. Konijntjes en knaagdieren genieten net als mensen van lekker eten. Verwensen met Beavard topkwaliteit, zoals Care Plus brokjes. Onweerstaanbaar smullen voor gezondheid en gebit. BAV, de mensen die van dieren houden. En tweede kerstdag zijn alle macro-vestigingen geopend van 9 tot 6. Zo kunt u als ondernemer voorbereidingen treffen voor oud en nieuw... bij Macro, partner voor ondernemend Nederland.